12 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Amerikaanse spionagedienst bekijkt ook internationaal betalingsverkeer. Windmolens in de buurt, huizenbelasting omlaag. En het comité begint actie voor behoud Johan-Willem Friesel kazerne. Het weer vanmiddag gereidelijk bewolkt, kans op een bui. Vanavond vanuit het noordwesten langdurig regen. Het wordt maximaal 17 graden en er waait een behoorlijk stevige zuidwestenwind. Vannacht trekt de regen weg, morgen opnieuw buien, ook wat zon... ...dwaait nog steeds flink en het wordt 13 of 14 graden. De Amerikaanse inlichtingendienst NSE... ...houdt ook het internationaal betalingsverkeer in de gaten... ...dat meldt de Duitse weekblad de Spiegel op zijn website. Op basis van documenten die Edward Snowden lekte... ...concludeert de Spiegel dat een speciale afdeling... ...binnen de NSA creditcard en bankentransacties verzamelt... ...opslaat en analyseert. In 2011 ging het om 180 miljoen gegevens... ...voornamelijk van creditcards. China heeft positief gereageerd op het akkoord tussen de Verenigde Staten en Rusland over de Syrische chemische wapens. Gisteren bereikten de twee landen overeenstemming over vernietiging van de wapens in de komende maanden. Vanuit Peking, correspondent Marieke de Vries.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 liet Peking ook zien dat het zich inzette voor een diplomatieke oplossing... en niet voor militair ingrijpen. Want daar is China tegen. Het is principieel tegen ingrijpen van buitenlandse mogendheden in soevereine staten. Dat is een diepgewortelde houding van China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 tegen te zullen stemmen. Ja, het ligt dus een akkoord tussen uh, Rusland en de Verenigde Staten... maar president Obama benadrukt dat de VS bereid blijft om in te grijpen. Zeker 25 Afghaanse mijnwerkers zijn omgekomen... toen een paar gangen instorten in een mijn in de noordelijke provincie Samangan. Meer dan 20 mannen raakten gewond. Alle mijnwerkers zijn intussen onder de grond vandaan. Afghanistan heeft grote voorraden koper, kobalt, goud, ijzer en lithium. De delftstoffen zouden gezamenlijke waarde vertegenwoordigen... van zo'n 1000 miljard dollar... De mijnindustrie is in handen van de staat. De veiligheidsregels in de sector worden vaak slecht nageleefd. Een petitie voor het behoud van de johan willem kazerne in Assen... is tot nu toe ruim 1600 keer getekend. Nog geen 24 uur. Nadat de petitie is gestart, is dat heel positief, zegt Henk Hof van het actiecomité. Dat is uh, heel erg goed om dat te, te zien... dat uh, de, ook eigenlijk de Assenbevolking de massaal uh, achter die uh, kazerne staat... En eh, eh, ik kreeg net nog even een berichtje binnen dat eh, iemand zei van... Eh, zelfs, eh, zelfs ik als pacifist vind dat eh, de kazerne in Assen moet blijven. Het is goed voor de werkgelegenheid in Assen. Gisteren zei commissaris van de Koning Tegelaar dat de kazerne wordt gesloten... bronnen in Den Haag bevestigen tegen de NOS dat de plannen op linsjesdag bekend worden gemaakt. Maar voor dinsdag zal het actiecomité niets doen met de petitie. Ik denk dat het eerder dat we dus gaan kijken van kunnen we dat op een laap tijd, laat tijd mogen wij aan de vaste Kamercommissie aanbieden. Wanneer er ook over die plannen daadwerkelijk gesproken worden. Want ja, als de minister nu eigenlijk een besluit heeft genomen, nou ja, dan zijn we daar te raad voor. Maar op het moment dat dan de Tweede Kamer hierover gaat praten, dat we dan gewoon even heel duidelijk maken van wat ons beeld daarbij is. Twee jaar geleden heeft het actiecomité ook handtekeningen verzameld... voor een petitie die werd toen zo'n 6.000 mensen getekend. En toen slaagde de actiegroep erin de kazerne open te houden. Dit is het NOS-journaal met Gert Kluk. Bij tientallen huizen in de Zeeuwse gemeente Tolen... valt de onroerend zaakbelasting een stuk lager uit dan vorig jaar. Dat komt doordat de gemeente de WOZ-waarde heeft verlaagd... omdat er in de buurt van de huizen vijf windmolens zijn geplaatst. En er zijn plannen voor nog eens veertig windmolens. Frank van Genep, goedemiddag. Uh, goedemiddag. U bent van de actiegroep Windmolens Nee. U woont in de gemeente Tolen. Krijgt u ook een lagere aanslag? Uh, nee, ik niet. En... Nee, nog niet. En hoe, hoe komt dat? Uh, omdat de gemeente Tolen de grens voor de uh, verlaging van de woz waarde op duizend meter rondom de windmolens heeft gezet. En uh, er is jurisprudentie dat dat 1500 of 2000 meter moet zijn. En dan val ik er wel om. Ja, u, u zit dus een stukje verderop. Hè? U wilt ook een lagere WOZ. Uh, wat is eigenlijk het probleem met die windmolens? Voor u? Het probleem is dat ze het, de omgeving je enorm aantasten. Dat ze heel veel uh, lawaai genereren. En nou ja, gewoon de gebruikelijke argumenten die al bij windmolens aangehaald worden. Maar dat ze dus ook echt voor een, een, een verlaging van je woning zorgen... als die dingen in de buurt gebouwd worden. Ja, Hoeveel is uw woning in waarde gedaald? Uh, we hebben gevraagd om een 56% waardevermindering. Hoeveel zegt u? 56%. Ja, nou krijgt u een lagere aanslag van de WOZ-belasting, hè? Uw woning ja, precies. Uh, dus u hoeft minder te betalen. Bent u daar tevreden mee? Uh, nou, ik heb hem nog niet, maar als hij wordt nou ja, doorgekend maar... ben ik daar tevreden mee. De mensen voor u actie voert, maar zijn ze daar tevreden mee? Uh, nee, nog niet. Oh. Um, het liefste <t> zouden de mensen hebben dat die windmolens echt weggaan, die vijf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 Waardoor die dingen een stuk duurder worden. En waardoor het hoogstwaarschijnlijk veel interessant wordt om die dingen op zee te gaan zetten. En dat is waar we naartoe willen. Oké, okay, maar als uw woning de helft minder waard is geworden... wilt u dan dat de andere helft door de gemeente wordt bijgelegd? Dat zal niet gebeuren. Het zal door iemand moeten worden bijgelegd. En of de gemeente dat doet of de initiatiefnemer van die windmolens... dat zal ons weinig uitmaken. Maar... Ga gaat u nog proberen om die andere veertig tegen te houden? Die zijn in hetzelfde bezwaarplan meegenomen. Het, het mooie is dat ons idee, dat is uniek in Nederland... wordt nu ook opgepikt door bijvoorbeeld de gemeente Houten... Eh, waar ook windmolens komen en waar op dit moment... geloof ik iets van 800 mensen ook al bezwaar hebben aangetekend. Het dus gaat een, uh, U hoopt een, een trend worden die landelijk navolging krijgt. U hoopt dat de gemeente Houten afgeschrikt wordt door de gebeurtenissen in Tolen... en dat ze misschien zo nog twee keer bedenken? Ja, en dat ze er meer op gaan richten om windmolens op zee te zetten. Dat voorop staan. Hè. Windmolens nee, is niet tegen windenergie. Je zou gek zijn om niet gebruik te maken van technische mogelijkheden. Maar niet voor de duur. Uw punt is duidelijk, meneer Van Gerp. Oké. Okay. Dank u wel. Goedemiddag. Dank. Een jongen van acht heeft gisteravond opgesloten gezeten... in een brandkluis in Mondvoort. Hij was op een feestje in een bedrijfsverzamelgebouw... en kwam tijdens het spelen in de kluis terecht...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 van toeschouwers en ook de politie. En die hebben de mensen helpen uh, terug te komen naar de wal... en uh, uiteindelijk ook naar twee opvanglocaties gebracht. Gelukkig is er geen sprake van slachtoffers. De bewoners van de Groningse woonwijk Bijum... zijn vanmorgen vroeg opgeschrikt door een harde knal... Het bleek om een plofkraak op een geldautomaat te gaan. De daders gebruikten een auto die ze brandend achterlieten. Volgens een politiewoordvoerder is nog niet duidelijk... of er geld is buitgemaakt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 De van Joost Luiten gaat met nog één ronde te gaan aan de leiding op de KLM Open. De Nederlander heeft één slag voorsprong op de Spanjaard Jiménez. Ragnar Niemeijer in zandvoortracht naar hoe is Luiten begonnen aan de slotdag? Nou, een beetje nerveus, denk ik, omdat er ja, toch wel veel druk op staat. Tien jaar geleden, de laatste Nederlandse winnaar, dat was Maarten La En daarvoor moet je terug naar 1947. Joop Rul, dat geeft wel aan dat een Nederlandse winnaar iets bijzonders is. Misschien dat er toch wat spanning op de armen van Luiten stond. Maar hij slaagde erin om in ieder geval zijn eerste twee holes part te spelen. Dat was al beter dan de start van gisteren. En inmiddels ja. heeft hij ook twee birdies op zijn kaart laten aantekenen. Maakte zowel een birdie op uh, hole 5 als op hole 3. Dat is een par drie, dat is knap. Hij had daar een lange put nodig en die maakte hij zeer knap. En dus... Staat Joost Luiten nog altijd aan de leiding. En dat is uitstekend nieuws voor het Nederlandse golfpubliek natuurlijk. En wel gezelschap van de man die samen met hem speelt. Dat maakt het overzichtelijk en spannend tegelijk. Miguel Angel Jiménez, de Spanjaard uit Malaga. De routier, een voormalige Ryder Cup speler. Die heeft al drie birdies aangetekend. Had een slag achterstand op Luiten. Maar na vijfhals spelen is de stand wat dat betreft gelijk. En is het heel makkelijk te volgen op deze manier. Er wordt hoog gescoord. Ook Simon Dyson staat er goed bij de Fransman Julien Ken. Zij staan op één slag achterstand van Luiten en Jiménez. En er is een hele grote groep mensen die goed aan het scoren... is de omstandigheden zijn met een zonnetje en een heel licht windje. Uitstekend in Zandvoort. En in de Eredivisie worden vandaag vijf wedstrijden gespeeld. Om half één begint in Nijmegen NEC Feyenoord. Roland van der Geer, Feyenoord wacht nog op zijn eerste uitoverwinning. Ja, zes punten gehaald. Twee keer thuis. Het uh, gaat natuurlijk nog niet heel erg goed bij, uh, bij Feyenoord. Nou uh, komt uh, Bakal erbij na de transferperiode. Maar die is er vandaag nog niet tegen NEC. Dat uh, het natuurlijk ook niet heel goed doet. Hekkensluiter is van de Eredivisie. Twee punten heeft gehaald. Twee gelijke spelen na het vertrek van Alex Pastoor, de trainer. En uh, ja, de NEC heeft het idee, het begint vandaag opnieuw tegen Feyenoord. Eerst maar even naar Feyenoord kijken, naar de opstelling. Wie speelt er achterin? Dat is altijd de grote vraag. Slachtoffer is nu Miguel Nelom. Het centrale duo bestaat uit de vrije Matthijs. Uh, en Bruno Martins Indi is linksachter. Ge verder geen verrassingen in het helftal van uh, Ronald Koeman. Aan de andere kant drie nieuwelingen bij uh, NEC. Onlangs dus overgenomen. Vermeld de Belg. Stefanik, dat is een slowaak. En Janser, de Oostenrijkers, hebben ook alle drie een basisplaats. We gaan uh, straks om half één beginnen. En Gareth Bale heeft bij zijn debuut voor Real Madrid gescoord. De man van 100 miljoen maakte in de wedstrijd tegen Villarreal de 1-1. Duel eindigde in 2-2 en dat betekent voor Real eerste puntenverlies van dit seizoen. En Cristiano Ronaldo gaat zijn contract bij Real verlengen. Zijn huidige contract loopt nog tot 2015. Hij tekent voor drie jaar bij en de Portugees zou jaarlijks zo'n 17 miljoen euro gaan verdienen. Er is verkeersinformatie bij de AWB John Bakker. Met korte files door werkzaamheden op de A12 vanuit Den Haag naar Arnhem... bij knooppunt Lunette, 2 kilometer. En op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland... bij knooppunt Kleinpolderplein, 2 kilometer. Ook wat vertraging bij de spoorwegen, want tussen Zutphen en Dieren... en tussen Zutphen en Klarenbeek rijden geen treinen. Hij heeft te maken met een wisselstoring en de vertraging is meer dan een uur. De hoofdpunten van deze uitzending, de komst van windmolens in Zeeland... leidt tot een lagere huizenbelasting voor de mensen in de buurt, met een eigen huis. De Amerikaanse spionagedienst NSE registreert ook het internationaal betalingsverkeer. En China is positief over het akkoord tussen de VS en Rusland... over de Syrische chemische wapens. Dit was het NOS Journaal, zo dadelijk omroep Max met de perstribune.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 Kijk op unicef.nl wat jij kunt doen. Vanavond in Cairo Brandpunt de opmerkelijke getuigenis van een gijzelaar uit Syrië. Hij zegt te weten wie er achter de gifgasaanval zat. En het meest spectaculaire stuk natuur van Nederland wordt dit het nieuwe thuis van de wolf. Ja, liever vandaag en van morgen. Dat er meer in Cairo Brandpunt vanavond kwart over tien op Nederland 2.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 De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij de perstribune van Max. Het programma waarin we terugkijken op de afgelopen media en sportweek. Maar natuurlijk ook vooruit, wat gaat er gebeuren de komende dagen. Het wordt een mooie week, Prinsesdag. Voor het eerst in de Gouden Koets als koning, koning Willem-Alexander. En aan zijn zijde natuurlijk koningin Maxima. Dominique van der Heijden is degene die de politieke kant van het verhaal... dinsdag gaat belichten voor de, de NOS voor de gezamenlijke omroepen. En ze heeft een nieuwe baan. Binnenkort wordt politiek commentator van het programma Nieuwsuur. Over haar werk dinsdag en de komende tijd gaat het dit uur. Na ene Johan Lammerts, oud wielrenner... winnaar van de Ronde van Vlaanderen, halfweg jaren tachtig. En, uh, en nu vandaag de dag bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Als u vragen hebt aan onze gasten... meld ze vooral via de perstribune.nl. Twitter kan natuurlijk ook, hashtag en vragen van uw kant zijn dus van harte welkom. Verder het antwoordapparaat en onze tv-deskundige Ron Vergouwen... met Cassie Kijkeron, waarover? Nou, waar tv is, worden foutjes gemaakt. Groot, klein, per ongeluk, expres, technische foutjes... rare uitspraken, presentatoren die uit de bocht vliegen. Oh. Dat allemaal straks in Kassie Kijken. Nou, ik ben meneer Dominique, of jij er nog één hebt waarbij je denkt... Hoe, daar ben ik uit de bocht uh, gevlogen... Vast wel, ja. Denk erover na. Ja. Nou, je hebt nog heel veel jaren de, de, de tijd om één keer de bocht te nemen. Vliegende kiep, Jules van der Wart. Waar ben jij, Jules, deze week? Ja, ik ben op de Zaanse Schans. En daar kijk ik uit naar een bruidje, een Japans bruidje volgens mij. Het is dit van de toeristen, joh. Maar daar gaat het nou niet om. We hebben een andere toerist. Sonny Chiloy. hij werkt in Amerika, in Washington... en is even terug in Nederland. En daar praat ik zo meteen mee. Dus zo meteen Sonny Chiloy. En vanaf half 1 in Nijmegen, NEC Feyenoord... met onze verslaggever Ronald van der Geer. U bent welkom bij Max op Radio 1. Tot twee uur, de perstribune. Max, Dominique van der Heijden. Goedemiddag Dominique, fijn dat je er bent. Goedemiddag. Spannende dagen al op weg naar Prinsesdag? Heel spannend en heel druk vooral. Uh, we moeten natuurlijk de uitzending voorbereiden. Uh, dat wordt, is heel ingewikkeld, want het is een hele middag uitzending. We moeten het allemaal timen precies. Uh, wanneer komt die minister van Financiën nou en hoe lang gaat dat duren... en wie zullen we allemaal daarna nog gaan interviewen... En daarna natuurlijk nog het 6 en 8 uur journaal... Wat, waar ik dan ook heel snel weer uh, hm. de boel moet gaan samenvatten. Zeg maar, uh, min of meer toch inhoudelijk een rustig weekend... want de embargo-stukken zijn er niet hè, voor Prinses Prinsjesdag. Ja, wat dat betreft is er echt wel wat veranderd. Vroeger zaten we inderdaad in het weekend uh, alle stukken uit te pluizen... en uh, dat kan niet meer, want ze komen echt pas dinsdag... Het is natuurlijk wel zo dat zo'n beetje alles wat van belang is... al is uitgelekt de afgelopen weken. Dus ja. voor hele grote verrassingen komen we niet te staan. Nee, nee je zou bijna zeggen, waar maak je toch nog zo'n lange uitzending? Hè? Nou ja, Omdat het toch het moment is... Uh, het is toch ook het moment waarop het kabinet... nou eens een keertje duidelijk moet gaan maken... wat er precies gaat gebeuren. Want je kan wel een trits maatregelen mm -hmm. hebben, maar... Wat gaat er nou door? Hoe, hoe, wat gaat er nou precies gebeuren voor de mensen in het land? Wat gaat er veranderen in 2014? Maar ook het jaar, jaar erop gaat er nog een heleboel gebeuren. Aan hun natuurlijk is de taak om wat licht in de duisternis ja. te scheppen. Dus daar is het ook wel voor bedoeld. Ja. En zie je ook uit naar uh, de troonrede? Uit de mond van de nieuwe koning? Heel erg, ja. Ik ben ontzettend benieuwd of hij er toch nog in gaat slagen... Want Mensen weten misschien wel, die troonrede... die wordt niet, uiteraard niet door de koning zelf geschreven... maar die wordt uh, heel saai in, in de ministerraad gewoon. Uh, daar willen ook alle ministers willen graag hun eigen puntjes erin hebben en zo. Daar zitten ze over te vergaderen. Maar het zou natuurlijk wel leuk zijn als uh, koning Willem-Alexander... ook nog een beetje zijn eigen toon uh, erin mag leggen. Ja. Dus daar ben ik heel, heel benieuwd naar. En het beeld wordt natuurlijk prachtig, denk ik, met... Uh, weer iemand naast de... Uh, uh, in dit geval de koning. Want het is sinds 2002 niet meer gebeurd. Hè. Toen is Klaus natuurlijk uh, niet lang daarna overleden... En nu zitten daar weer twee mensen en niet de minste natuurlijk Maxima. Zeker. Ja, nou, ja dat is een mooi plaatje natuurlijk. Ja. Ja, die, die koning maar lezen en iedereen opletten hoe, hoe Maxima erbij ja, zit. Ja, de regie dat is ook zal de de rekening he. mee moeten houden. Ja, ja. Nou, dat is ook lang geleden dat wij een koning en een koningin... denk ik, tezamen in de ridderzaal hebben gehad. Ja. Ja. Koning, koning Willem III misschien wel. Ja, jeetje, nou ga uh... ja, nou, je... Ja. Wanneer zat er voor het laatst een koningin? Nee, na, na, naast de zat? koning. Oh, nou, helemaal. Want je beeld, natuurlijk. Dus wat dat betreft, nee, nee, nee, beeld <laughs> helemaal. Nee, de oude koningin Wilhelmina, die wilde niet eens de radio erbij hebben. Weet je waar de microfoon zat? Die zat in de leuning. Echt waar? Heur Majesteit die wilde geen ding voor de mond hebben. Ja. ja. Nou ja, goed, all allemaal uh, lang uh, geleden. Ze sprak heel hard, dus het zal toch nog wel verstaanbaar oh, geweest zijn. pittige dame. <laughs> <laughs> ja, die zou je moeten duiden. Hoor. Als je wat fout doet, kan je draaien je oren. Maar wat denk jij, ligt jij nou onder een vergrootglas... bij Politiek Den Haag, als jij gaat duiden op zo'n dag? Uh, houden ze jou in de gaten, wat je zegt en hoe dat uitpakt? Ja, natuurlijk wel, maar ik ben, ik ben ook in die zin wel dienend. Ik moet gewoon proberen toch zoveel mogelijk de vragen te stellen... waarvan ik hmm. denk dat de mensen thuis die hebben. Dus uh, uh, ik moet het zo goed mogelijk proberen uit te leggen. En ook de, uh, de, minister, de minister van Financiën en uh, de minister-president... natuurlijk wel even het vuur aan de schenen leggen. Want ja, over al die onduidelijkheid die we gehad hebben... de afgelopen tijd. Hè? Allemaal plannen werden gelanceerd. Er, werd, er was een regeerakkoord. er was Na twee weken werd het weer veranderd. Toen kwamen er allemaal akkoorden. Toen gingen weer dingen niet door. Daarna weer wel door. Wat gaat er nou precies gebeuren? Dat is bij ja. mijn belangrijkste taak. Dominique, we vatten het leven van onze gast altijd samen in een paar minuten. En beeld en geluid is daarvoor een dankbare bron. Jouw leven in het overzichtje, maatschappelijke leven, begint in 2002. Dat is net na de dood van prins Klaas. Naar het verslag van Dominique van der Heijden. In de buurt van het paleis staan de mensen stil bij het overlijden van prins Klaus. Ik vond gewoon dat ik een kaarsje voor hem aan moest steken. En je hebt er een papiertje bij gedaan. Ja, rust zacht hè. Dominique van der Heijden, uh, had premier Rutte nog een andere keus dan het ontslag aanbieden van zijn kabinet? Nou, in theorie wel, want er is geen motie van wantrouwen ingediend tegen dit kabinet. Maar dat was dan wel doormodderen geworden. De programma's. Kijk en wat ze naar kunnen het, het verdrag van partijen, kijk hoe ze zich de afgelopen okay. jaren hebben gedragen. Ik geef het laatste woord aan mevrouw Sap. Mevrouw Sap, uw partij zat in de hoek waar de klappen vielen. Waarom toch op GroenLinks stemmen? Meneer Rutte, heeft u niet eigenlijk gewoon een heel groot probleem? Want als u die ingrijpende plannen erdoor wilt krijgen... dan heeft u die oppositiepartijen nodig. En die steun die heeft u nu gewoon niet. Dat is logisch. Als ik oppositie nu zou zijn... zou ik mij het ook duur verkopen. Is het eigenlijk niet zo dat als dit niet lukt... dat dit kabinet uitgeregeerd is? Nee, en ik ben ervan overtuigd dat dit wel lukt. Ik was er echt een beetje gechoqueerd over. Er zijn zoveel Fransen van heinde en verre in bussen... en burgemeesters met sherpen oe, tegen het uh, gunnen van het huwelijk... aan mensen van hetzelfde geslacht. Nou, Ik ben zelf uh, getrouwd met Annette. En dat is gewoon helemaal niet leuk. Welkom bij de Slimste Mens. We gaan verder met jou, Dominique. Vraag 4. Wie is de moeder van Johnny de Mol junior? Willeke Alberti. Ja, dat is goed, Dominique, die voortdurend achterstond... blijkt vandaag de slimste mens van de dag te zijn. Met 395 seconden. Geestig. Ja, ja, ja, dankzij Willeke Alberti... word je wel de slimste mens in die uitzending. Ja, ja, ja. ja. ja hoe, hoe weet je dat? Wie je de moeder van Johnny je... de Mol Junior. Soms heb je dingen ergens in een laadje in je hoofd zitten... Ja? en dan weet. Dan weet je het pas op het moment dat er naar gevraagd ja, wordt. Het is ook niet erg, maar ja. het is wel bijzonder... Ja, dat, uh, ja. Dat, dat, dat, ik, er was ook een vraag een voetbalvraag... terwijl ik echt helemaal geen verstand van sport heb... hoe een bepaalde tactiek in Italië heet En ik had één woord in mijn hoofd, Catanaccio. Ja. En, en dat vonden ze helemaal <laughs> fantastisch. Dat, dat is dat je met de acht man verdedigt. En daar <laughs> nog een man voor de zekerheid achter <laughs> voor de keeper. Ja. God, dat je, ja, dat is leuk. Maar weet je, zo'n programma... daarin loop je ook het risico dat mensen zeggen... Ze, ik heb die Dominique van der Heijden gezien gisteren. Die wist niet veel. Oh, ja, nee, dat was ook verschrikkelijk van tevoren. want ja. Ik had natuurlijk ja gezegd, ook omdat... Dat ik, ja, Filip van vroeger natuurlijk hier bij het journaal uh, goed ken. En uh, het leek me ook wel, ik vond dat ik dat wel, dat ik het lef moest hebben om eraan mee te doen. Maar toen ik daar eenmaal stond, dacht ik: Oh, wat doe ik mezelf nou ja. weer aan hier? Dat hoeft toch helemaal niet, Dominique? Gelukkig is het hm. toch wel redelijk goed afgelopen. Um, maar het is waar, ja, je, je kan net zo goed totaal afgaan. Hm. Um, oh ja. Maar ik vind toch dat je af en toe. Jezelf ja. hè, een beetje moet pushen om ook dat soort dingen te nou ja, doen. Nou ja, je zat al bij Paul de Leeuw, bij Humberto Tan. Eén vandaag, uh, daar ging het over het over franse homohuwelijk. Ja. Uh, vandaag hier, uh, een boekje ligt er op tafel van je. Spitsroede loopt in Den Haag, alle columns zijn gebundeld. U is wel een bekende Nederlander aan het worden... voor zover je dat dan niet bent via het journaal. Ja, uh, je, je doet dus wat af en toe. Ja. En uh, dan gaat het vanzelf. Dat is natuurlijk ook de kracht van de, van de televisie, want... Ik zeg ook altijd wel, jij ja, ben en blijf natuurlijk ook maar uh, gewoon een journalist. Vooral, bovenal. Maar het hoort er een beetje bij dat je toch wat van jezelf laat zien, ja. vind ik. Omdat het, dat het dan ook prettig is voor mensen dat ze kunnen zeggen. Oh ja, daar staat Dominique. Die gaat nu wat vertellen. En uh, ik wil dat graag horen. Is het ook van belang voor het journaal dat jij dat andere gezicht krijgt? Uh, of in ieder geval dat je elders ook te zien bent. Uh, ja, ik denk, uh, nou, ik denk niet dat het, ik denk dat het gewoon wel goed is. Is dat, het branding? Ja, branding. Ik doe dat niet zo heel bewust. In Alpha is het wel zo dat de NOS er niet. Uh, dat dat niet erg vindt of zo. Nee. De NOS vindt dat wel leuk als we, als we dat doen. Omdat je dan inderdaad veel meer dan vroeger het, uh, het effect krijgt. Uh, dat mensen je een beetje leren kennen. Dat, ze, dat er ook echt een mens staat die, ja. die wat staat te vertellen. In plaats van een soort van robot die, uh, die wat informatie heeft verzameld. Ja. Zijn er zijn ook grenzen aan wat je doet. Ik uh, bedoel, ga je aan bungie-jump-programma's meedoen? Nee, of dat ga wie ik niet is aan de Mol? Nee, nee, je, je moet wel een, uh, wel een scheiding ja, maken. Wat het, moet, je het moet ook wel een ja. beetje uh, verband houden ja. met, met wat ik natuurlijk doe voor, voor de NOS. Dominique, wat is, uh, want dat vragen we aan onze gasten ook altijd... het nieuws van jou uh, van deze week? Uh, even buiten je uh, vertrouwde uh, kilometers van Binnenhof. Ja, uh, natuurlijk blijft Syrië heel erg overheersen. Uh, wat ik erg opvallend vond was dat ik een uh, fragment zag van uh, Christiane Amanpour. Dat is een, ja, de bekende uh, Amerikaanse journaliste... die heel veel bekende uh, wereldleiders heeft geïnterviewd... Het toonbeeld van neutraliteit. En CNN, hè? Sorry. Van CNN. En in een paneldiscussie um, laat ze zich helemaal gaan... Uh, een paar dagen geleden. En ja, raakt ze totaal geëmotioneerd... over het feit dat er eigenlijk nog, niet, nog steeds niet is ingegrepen... in Syrië na die gifgasaanval they tried to do it in the Second World War, they tried to do it in Bosnia, they tried to do it in Rwanda, and they're trying to do it now. There is no moral equivalence, between and America, the President, also and also a, wait just a second, the more President, more president and, excuse me, what excuse things? me, the President of the United States, and the most moral country in the world, based on the most moral principles in the world, cannot allow this to go unchecked, cannot allow this to go unchecked, and I'll tell you what, ik ben zo so emotioneel over dit. Yes, exactly. Uh, no, no. And you're right no, no, to no. And I'm right to be. But right that is not That is not the state of mind you, be I am right is strategy. To be. Excuse, Excuse me. Excuse me. Let's go. Let's go. I have to finish. No, I'm going okay. to finish. Ja, mevrouw Mampour. Uh... Ja, Dan kan je zeggen. Dat kan je niet doen, hè? Als neutrale journalist je zo oh. laten gaan, je zo laten kennen en eigenlijk dus zeggen: schandelijk dat oh. we, ja. we nog niet hebben. Inge... Dat zegt ze niet letterlijk, hoor. Maar ik vind ik krijg er ook wel een beetje kippenvel van, want. Ik vind, journalisten mogen ook wel mensen ja. zijn. Zou je kunnen voorstellen dat jij dit doet... in een praatprogramma van iemand anders dat je zegt... en het is, ik spreek de minister-president er persoonlijk op aan... Mark Rutte, hoe kan die dit laten? Nee, zou je dat nee, kunnen doen? Nee, ik, kan me dat niet, ik zou me dat niet kunnen permitteren. Maar uh, ik vind wel uh, dat ook journalisten ook wel mensen hm. mogen zijn... Uh, Frits Wester deed het trouwens wel. Vlak na de vakantie zei hij... Ja, dat moet gewoon snel ingegrepen worden. Ja, ik, ik denk niet dat, dat, dat het op, zo direct verstandig is om dat te zeggen. Maar uh, ik, ik kan me wel voorstellen dat, dat je het doet. Dat, ja. dat je toch ineens denkt... Ja, maar het is toch ongelooflijk wat we daar zien? Waarom wordt er niet ingegrepen? Uh, maar ik zou me dat niet kunnen permitteren vanuit mijn nee. neutra neutrale positie. Dus je moet altijd heel uh, onzichtig uh, formuleren... in ieder geval in de zin van dat je niet uitgeleidt. Ja, Je kent de, de vragen uit heel veel maar jij moet ja. het antwoord geven. Ja, ik moet. Kijk, het is wel zo. Mijn woorden worden op goudschaaltje gewogen. Dus vooral als het hele directe ja. uh, uh, onderwerpen. die gewoon op dat moment spelen. Uh, betreft. dan moet ik. dan, dan ben ik. Uh, dan sta ik daar ook heel neutraal tegenover. per definitie. Maar er kunnen altijd wel onderwerpjes zijn. of dingen die misschien. Geerlijk. Ja, in mijn eigen leven van belang zijn. Hè. Inderdaad, ik heb dingen gezegd over... Uh, protesten tegen het homohuwelijk in Frankrijk... of uh, weigerambtenaren uh, in de media. daar dan ben je ineens zelf partij, als het ware. Hè. Ja, ja, dan moet je, dan je ben toch ik... neutraal blijven. Ja, wel. maar dan ben ik, dan ben ik ja. ook gewoon Dominique van der Heijden. En dat vind ik toevallig over die onderwerpen... vind ik dan even wat. En zo zitten er ook in, in, in mijn boekje... natuurlijk wel nog wat meer voorbeelden Tuurlijk. daarvan. Maar bepaalde uh, andere columnisten dan een beetje van schrokken... dat ze ineens uh, te weten kregen wie Dominique van Heijden eigenlijk is. Ja, als, als de hoofdredacteur van het NOS-journaal... maar niet begint te bellen van Dominique, gaan we iets te ver. Heb je dat wel eens gehad na aanleiding van je column? Uh, ja, dat ging eigenlijk maar over één column. Daar heb ik ook wat over gezegd, namelijk die over Bram van Ooyik... Oh ja. Waar ik een beetje uh, misschien door ben geschoten. omdat ik het erover had dat hij misschien. Uh, te veel veren in zijn reet gestoken had gekregen. En die uitdrukking. Ja, die bevalt dat is, uh, ook dat niet dat is de man van GroenLinks, hè? Nu vanaf van van de de Sappen. Uh, van mannelijke. En die origine. had een, meteen een persconferentie gehouden. terwijl ze toch heel erg verloren hadden. Ze hadden ja. zich, wat mij betreft, wel iets bescheidener mogen opstellen. Maar dat kolompje van mij. dat ging ook een beetje te ver. Dus ja. daar ben ik toen wel op aangesproken. Maar verder totaal niet. Uh, gebeld of wat dan ook door de hoofdredactie. Voor vragen aan Dominique van der Heijden, deperstribune.nl, twitteren, hashtag perstribune. De perstribune. Een paar zaken uit het nieuws. Gisteren was er een speciale uitzending van het programma Kamer Breed. Het politieke programma van Radio 1 bestaat 30 jaar. Reden voor een feestje in Den Haag, in de bibliotheek.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 Voorliggers, voorlichters. Ja, daar heb je ook mee te maken natuurlijk, dag in dag uit. Ja, dat valt wel mee. Ik huh? probeer eigenlijk. Dat, ja, natuurlijk ik heb, ik heb, heb ik er mee te maken. Maar ik, uh, ik kan ook gewoon vrij rondlopen ja. in de Tweede Kamer. En dan loop ik gewoon tegen de politici zelf aan. Uh, dus dan heb ik met die voorlichters niet zo heel veel te maken. Maar ik praat wel ook veel met, met de woordvoerders, omdat zij ja. ook veel informatie natuurlijk, hebben. Natuurlijk, natuurlijk. Maar ze hebben ook sturende informatie. Zeker, maar dan, ga ik naar, dan loop ik naar iemand anders... en die heeft weer van de andere kant sturen informatie. En uiteindelijk kom ik ergens uit... wat toch ja, enigszins op de werkelijkheid ja. lijkt, denk ik. Ben je een vaste luisteraar van Toskamer Breed? Nou, ik moet... Je moet weten wat ze doen natuurlijk. Ja, ik, ik, ik, ik volg het op uh, niet altijd live. Ja. Maar ik kijk altijd wel of er via de Twitter... of wat dan ook nog iets uh, uitgekomen is. En dan uh, luister ik het naar. Nou, ik heb de, de, de uitzending van gisteren inderdaad ook nog even ja, teruggeluisterd. Leuk feest. Ja. De nominaties van de Sonja Barent Award zijn bekend. De prijs voor het beste televisieinterview... wordt later dit jaar voor de vijfde keer uitgereikt. Binnenkort kiest een jury van mediajournalisten... uit de twaalf genomineerden. De winnaar. Het zijn niet de minste. Ik noem een Sven Kokkelman... in verbaal gevecht met Arnold Karskens. Sophie uh, Hilbrands, gesprek met de dochter van Herman Brood... en Adriaan van Dis, in gesprek met schrijver Maarten Biesheuvel. Maar... Hey, maar maar... Hey. Ja, we gaan... Eva, hoe krijg je die man kalm? Er is een ander verhaal dat mij zo geraakt heeft... dat ik graag zou willen dat je dat voorlas. Een briefje aan je vader... Ja, we hebben gewoon zes minuten. Het ja, gaat dat kan niet zeggen. De, nee, de, de, de vragen of het journaal wat later nou, begint... dat deden we vroeger oh. ook zo. Dat ga je helemaal voorlezen. Ja, De andere genomineerden zijn Thijs van den Brink... Twan Huis, Wilfried de Jong, Joris Linsen... Marcia Luiten, Matthijs van Nieuwkerk... Jeroen Pauw, Marielle Tweebeke, Koen Verbraak... mis alleen nog Dominique van der Heijden in het rijtje. <laughs> Volgend jaar natuurlijk. Heb jij een voorbeeld in, in jouw werk? Nou, eigenlijk Christiane Amampoer, moet ik eerlijk zeggen. Hm. Uh, dus dat is wel grappig. Uh, ik vind... Uh, kijk, een, een, een interviewer moet ook... Uh, Adriaan van Dis moet zeggen... is wel uh, een heel mooi voorbeeld van iemand... die we best nog wel weer terug zouden willen zien, toch? Op de, op de Nederlandse televisie. Maar je ziet toch dat... dat uh, al mijn collega's, zeg maar... iedereen zit wel ook in een bepaald format... of heeft een format bedacht. Dat kan, uh, neemt Koen Verbraak natuurlijk... met Kijken in de Ziel. Uh, ja... Uh, vind ik heel mooi, maar ik vind het dan weer jammer dat hij de interviews opknipt. Dat ik niet een spanningsboog daarin zie. Of weet je, zo kan, kan je, hij heeft alles voor, voor en zijn nadelen. Maar ik heb niet iemand nee. die, ja, Marielle Tweebeken, die had toen natuurlijk terecht die prijs gewonnen. Met dat scherpe interview over de, de camera's in de vue. Uh, daarvan, zie, daarvan zie je dat dat heel erg samenhangt met de scherpe manier van voorbereiden. Ze wist beter wat er gebeurd was dan de mensen die daar aan tafel zaten. En daar zit toch het geheim van het, van het echt goede interview. Veel discussie deze week over de plaatsing van de afscheidsbrief van de vader... die zijn drie kinderen en daarna zichzelf om het leven bracht. Onder andere het AD koos ervoor de volledige brief te plaatsen. Leverde felle kritiek op. Die, uh... Actie van de krant, respectloos, onzorgvuldig, schandalig. Het zijn etiketten die erop geplakt werden. In RTL Late Night kreeg hoofdredacteur Christian Rusink de kans om te reageren. Wij vinden de afscheidsbrief vinden we belangrijk om dat te melden. Uh, het kleurt het verhaal. Het geeft inzicht in wat de dader, uh, wat de moordenaar uh, bezielde. Uh, het enige waar ik achteraf spijt van heb... is dat je uh, de namen niet volledig had moeten, uh, moeten opschrijven. Daar had leidt voor zorgvuldigheid. Op zo'n moment hadden we uh, zorgvuldiger moeten beslissen... alleen de initialen. Waar ligt de grens, Dominique? Dat is natuurlijk ook een afweging die het journaal moet maken dag in dag uit. Ja, ja. Jij het ik vind dit misschien... een hele moeilijke... Kijk, ik heb mezelf een beetje voorgenomen om niet collega's te recenseren. Begrijp je wat ik bedoel? En ik denk dat elk medium ook wel weer zijn eigen afwegingen daarin moet maken... Uh, Waar ligt de grens? Ja, ik denk dat wij bij, bij, bij de NOS daar uh, heel goed over nadenken. Of, of je dingen wel of niet in beeld brengt. Of je, uh, uh, ik zeg maar wat, beelden van, van de oorlog bijvoorbeeld... niet als plakplaatjes gaat gebruiken. Omdat je een onderwerp maakt weer een paar dagen later... over die gifgasaanval. Daar moet je zo verschrikkelijk mee opletten. En dit soort familiedrama's, ja. Wat kan je erover zeggen? Dat uh, ik zie niet in wat, wat je ermee opschiet om die brief te, ja. te lezen. Ik heb hem dus zelf ook niet gelezen. Dus ik denk dat, dat kijkers en lezers daar ook zelf hun uh, beslissing weer vervolgens in nemen. Die zijn wijs genoeg om uh, dan uh, het knopje uh, of de, de, de, de, de, de pagina om te ja. slaan. Zometeen meer over van Dominique van der Heijden. Er is uh, voetbal om half 1 begonnen in Nijmegen. NEC tegen Feyenoord dat weer een beetje beter gaat. Ronald van der Geer. Ja, en ook van zes punten heeft. laatste wedstrijd tegen Roda. Maar dat is al twee weken geleden. Won dik. Uh, en dus met een goed gevoel hier in Nijmegen staat. Het is nog 0-0 na bijna zes minuten. Dat is eigenlijk een klein wonder. Want Stefan de Vrij, zo bekritiseerd bij het Nederlands zelfval... ging gruwelijk in de fout na een minuut of twee. Veel te nonchalant. We wilden een trucje uithalen. Zo vlak voor zijn eigen strafsoepgebied. Janscher, een van de nieuwelingen aan de kant van NEC, profiteerde. Stuurde Higden weg. Die stond 1-op-1 met Erwin Mulder. De doelman van Feyenoord. De keeper van de Rotterdammers redde. Feyenoord daarna één keer gevaarlijk geweest met een uh, schot van de jonge middenvelder Filena. Het is nog 0-0, maar bijna 6 minuten. Hij vond de mooiste sportverhalen. De vliegende kip. Vliegende kip, Zil van der Wart. Ja, ik mag geen reclame maken... maar het is de grootste gutter van Nederland. Een kruidenierswinkel in 1887 staat er... met een koffie-expositie. Uh, ik zie mensen buiten staan. Uh, een, een blond bruidje. Nou ja, donker bruidje moet ik zeggen. Met een... Uh, met een witte jurk. Japans, denk ik. Sonny Chaloy, wat denk jij? Volgens mij is het Indisch. Dat zou ook goed kunnen. Ja. Ik kan het even vragen. Ja. Zullen we dat even doen? Ja, waarom niet? Ja, we lopen, <laughs> ja. lopen we, gaan we eerst even verder lopen. gaan we ja. zo terug. Ja. Maar jij bent hier eigenlijk een beetje als toerist. Want je bent terug uit Amerika. Want daar werk je nu. Uh, ja, ik ben eigenlijk toerist in mijn, in mijn eigen, eigen land nu. Uh, en, in eigen uh, dorp bijna. Ja, dorp. Het is, ik woon ook hier... Uh, als je dus achter heb je de Zaan. En ik woon ook in de Zaan verderop. Dus voor mij is dit niet, niet onbekend. Ik ben je nu met de fiets? Ben met de auto. Toch wel. Amerika, weet ja. he? ja, Het makkelijkste vervoermiddel is, is nu de auto. Omdat ik ook wat problemen met mijn knieën heb. Ik kan niet de draaibeweging maken die ik nodig heb met fietsen. Kom kan allemaal zo lekker langs. Ja, dat heb je hier nog eens dan. Ja, dat zie je niet in Amerika. Geen, nee, nee. Het is ook veel... Hey. Ja, prima. <laughs> uh, supporters? Ja, het is nog... Uh... Steeds, nog steeds zo, zo onwaarschijnlijk dat ze me herkennen. Ja, leuk is dat, toch? Dat is leuk. Ja. Dat is ook de ja. waardering dat je... Uh, ik denk dat het een van je supporters was. Er ah, ja. ja, komen er nog een paar uh, langs. Ja, dat zijn de, de langzaamste. Hè? Ja. Zou er niets voor jou zijn, de Solex in Amerika? Nee, is wel te gevaarlijk. Ja? Ja, is wel te gevaarlijk. Ik moet wel zeggen... Het uh, uh, is elke dag een verrassing dat ik daar door het verkeer heen kom. Uh, als je zelf dan uh, uh, goed rijdt... en het andere eigenlijk uh, meer de fouten maken. Dus je moet anticiperen op iemand anders uh, rijgedrag. Ja, en dat wordt wel gek gereden daar. Nou, het is, weet je wat het is? Uh, de kinderen... Uh, dit is heel raar in, in Amerika. De kinderen daar, die mogen al met 16 jaar rijden. En die hebben niet uh, de lessen die ze dus krijgen hier, zoals in Nederland... met een rijinstructeur, weet je... Een 10 lessen of 20 lessen. Nee, die krijgen les van hun ouders. En als die ouders al niet goed kunnen rijden... Nou, dan... Dan weet je ook wel dat die kinderen ook niet goed gaan rijden. Nee. En jouw en kinderen zijn gelukkig in Nederland gebleven? Die, die zijn in Nederland uh, gebleven en die hebben ook rijden les gehad in Nederland. Dus die kunnen wel, uh, kunnen wel ook, uh, kunnen ook rijden daar. Ja, het blijft toch een vreemd land uh, wat dat betreft. Maar jij bent erheen gegaan voor het voetbal. Hè? Waarom eigenlijk? Uh, nou, voor mij is het een, een uitdaging. Ik, uh, ik uh, ben eerst in 2010 ben ik weggegaan naar Ohio. Bij de Dayton Dutch Lions om daar uh, hoofdcoach uh, te zijn. Nou, dat is... Uh, het, het, ik moet zeggen, het, het, het leven daar in Ohio is minder dan in Washington. Het, het, het niveau... Uh, het leven... Uh, uh, het leven daar is, is, is ook uh, goed, alleen in de zomer. Het voetbal was daar uh, redelijk. Alleen ja, er waren wat dingen gebeurd daar. Ja, op een gegeven moment moet je dan zelf een beslissing nemen. Ja, dan... dan, dan uh, ben je genoodzaakt om weer terug te gaan naar Nederland? Dat heb ik toen gedaan en wacht op een, ander, uh, op een andere uh, uitdaging. En dat is DCNH geworden. We gaan zo meteen in het tweede uur. Gaan we even een uurtje pauzeren. Dan praten we verder over wat je daar nu werkelijk doet. Is dat goed? En wat gaan we in die tussentijd dan doen? Koffie drinken. Ah, pardon? Dat is een goed idee. Nou, wij gaan niets anders doen, Jo. We praten met Dominique van der Heijden, politiek commentator van het NOS Journaal... maar uh, straks van het uh, programma Nieuwsuur. Je hebt je eerste optreden al gehad, heb je Nieuwsuur. Nou, ik ben eigenlijk al, zonder dat mensen dat weten, de plaatsvervanger van Ferry. Uh, hij had een première van een voorstelling van zijn vrouw, dus dan, dan val ik in. En, ja. uh, en dat, was een beetje, dat was een beetje jammer, want uh, toen, hadden, toen hadden ze zoveel in de uitzending gestopt... dat ik eigenlijk toch... Dus, je een achter, beetje dus ik zei dan, nou jongens, ik kom jongens. toch bij jullie straks... om wat ja. meer ruimte te krijgen. Lengtejournaal. 1,30, ja. is dat veel al? Ja, wat is een itemjournaal? Ja, 1 minuut 30. en ja, 90 seconden. Dat zijn uh, vaak precies drie vragen die je dan kan beantwoorden. En dat repeteer ik dan van tevoren, zodat het niet uh, al te zeer uit de hand ligt. Maar ja, kijk je op een klok mee? Nee, ik kijk niet op een klok mee. Nee, nee. nee. Ik doe het op het gevoel dat, dat op een gegeven moment krijg je daar. Uh, ja. Als je veel journaal uh, onderwerpen hebt gemaakt, zoals ik al het verleden Ja, ja. Dan, dan weet je ja. precies hoe lang uh, ja. iets duurt. Maar wordt het dan niet een kunst om straks in een nieuwsuur uh, gewoon vier, vijf minuten te, te kunnen? Want de, ik bedoel, dan moet je ook heerlijk. zoveel eromheen. Uh, kunnen ja, me ik weet ja? soms zoveel dat ik toch graag uh, meer zou willen vertellen. En dat, dat kan hopelijk dan uh, ja. in Nieuwsuur. Ja. Ik, ik dacht wel, weet je, het, is, het is natuurlijk een prachtig move in je carrière. Aan de andere kant, als je de hele dag in het journaal kunt, uh, kunt uh, duiden... en tot en met tien uur s'avonds nog... en nou zit je alleen in Nieuwsuur. Ja, nee, maar er komt, er komt natuurlijk nog veel meer bij kijken. Al die extra uitzendingen, debatten, er komen verkiezingsuitzendingen aan. Dat blijft natuurlijk ja. ook allemaal. Uh, dus ja, het is, het is anders. Maar ik blijf wel ook uh, natuurlijk in die gangen lopen. Ja. En in die zin blijft het werk wel een beetje hetzelfde. Ja, Maar je moet wel de Ferdie Mingelen opvolgen. I know. Ja. Dert, meer dan 30 jaar daar rondgelopen. Geen makkelijke opgave. Nee? Nee, nee. Ja, uh, ik ga enorm mijn best doen. Maar uh, ik, ik, kijk, ik zal het sowieso anders doen Ferdie, nou, noem, eens, noem eens één ding wat je anders gaat doen. Uh, ik denk dat, ik een, dat mijn stijl wat directer is dan die van Ferry. Ik ben wat meer recht voor zijn raap. Ferry praat er meer omheen. Ik ben recht voor zijn raap, maar wil er wel dan meer bij gaan vertellen. Maar is Ferry voor, uh, voorzichtig om zich in bouw te vallen... of is dat gewoon zijn manier? Dat is zijn manier. Ja, ja. Dat is zijn hele stijl. Zo denkt hij ook volgens mij... Ja, ja, is het nou wel zo? Moet ik het niet van de andere kant bekijken? Ja, ja. Ik ben wat sneller ik denk, oké, okay, nu snap ik hoe het zit. Ja. En nou denk ik ook dat ik het de mensen kan uitleggen. Nog ja. een puntje, dat laat ik even horen. Pieter van Os, NRC-journalist, kwam deze week met een boek... We begrijpen elkaar uitstekend, heet dat boek. Gaat over de verhoudingen tussen parlementaire, journalisten en politici. En bij Paul Witteman zei hij daar dit over. Zitten ze bij elkaar op schoot? Nee, dat lijkt wel zo als je even langskomt. Je leest het ook heel vaak van mensen die inderdaad even langskomen. Zegt, nou, die nou, zitten er heel aardig te doen in dat café ook, nieuwsport. Maar het is, ze zitten dicht bij elkaar, maar het is helemaal niet gezellig. Nee. Bij wie zit jij op schoot? Ik zit bij niemand op schoot. Nee. Maar het is ook niet helemaal niet gezellig. Dat is echt onzin. Nee. Het kan heel gezellig zijn. Je kan best even lachen met iemand. Maar Pieter heeft wel gelijk. Het is niet uh, dat we uh, allemaal om één hoedje aan het spelen zijn. Of zo. En een nee. soort afs geheime afspraken hebben om dingen uh, op die en die manier te gaan brengen. Nee, ja. het is. Zij zijn professionals. Wij zijn professionals. En je. Communiceert goed met elkaar om ook goed te begrijpen waar ze mee bezig zijn. Ja, ja. Dat, uh, dat is dé manier om het ook uh, te kunnen vertalen, zodat mensen begrijpen wat er aan de hand is. Nou ja, ik weet uit mijn eigen haagse tijd, maar dan ga ik ver terug, dat je in nieuwsport natuurlijk wel alles en iedereen tegenkwam. En zeker in de jaren 70, 80 waren dat concties bijna. Politici en journalisten, bladen die bij een bepaalde partij hoorden en zo. Ja. Goed, die dat die tijd nieuwsport is wel bestaat een beetje nog steeds. Nieuwsport bestaat nog steeds. Het is ongeveer het siiste si café van. Achter. Van Nederland. Ja, ze hadden nooit onder, onder Binnenhof weg moeten gaan. Die gezellige ze hebben hebben nu, uh, nu de keuken ja. verbeterd. Dus dat ja. is wel heel fijn. Dat maar is het, het is. Kijk, het is, je zit daar. Vaak eet ik daar gewoon een hapje. Maar... En dan is het handig als daar nog een staatssecretaris ja. of iemand is. Waardoor je eens eventjes wat, wat rustiger zonder camera erbij even, even kan praten. Maar zo verschrikkelijk spannend en, en, als maar neem... vroeger misschien. Nee. Nou ja, is het niet. Dat was gewoon een kwestie van uitruilen, Dominique. Dan kwam er een staatssecretaris naar je toe en zei: Joh, ik heb een een ballonnetje, zei die gewoon eerlijk, dat moet ik oplaten. Ja. Uh, he, hebben jullie tweeënhalf minuut? Weet je, Dan zeg ik, ja, als ik daarna een serieus onderwerp van je krijg. Ja, ja, nou ja, goed, komt, Ja, het natuurlijk... nou klinkt het ook weer een beetje kort door de bocht, maar zo ging Nu het zullen zeker die staatssecretaris en minister dat nee. niet meer zelf doen. Uh, dat, er zitten allerlei mensen ja, omheen ze natuurlijk. Ze hebben politiek assistenten ze hebben hm. woordvoerders van de ministeries zelf... En, Kijk, dat is gewoon een serieuze gang van zaken. Als je moet gaan uitleggen hoe de AWBZ gaat veranderen... Ja, dan maak je ook afspraken met het ministerie... van wanneer komt er wat aan waardoor we weer kunnen uitleggen aan de mensen... wat er precies gaat gebeuren, snap je? Ja. Dus het is niet, niet een soort van spelletje van... jij geeft mij wat, dan krijg ik wat van jou alleen. Het is ook de bedoeling dat de mensen in het land een beetje begrijpen waar ze in politiek vandaag ja, mee bezig dat zijn. dat begrijp ik. Maar goed, je hebt een machtig medium in handen natuurlijk. Dus jij bent een gewild iemand om uh, nou ja, kopjes aan te geven... bij gelegenheid voor, uh, voor een onderwerp. Want jij je hebt het acht uur journaal en het ja. start Nieuwsuur. Ja, ja. Nee, dat, dat klopt. Dus uh, Alle deuren gaan ook altijd open. Ja. Dat is heel prettig. Iedereen wil met je praten en wil uitleggen uh, waarom... Zij denken dat het goed is wat ze aan het doen zijn. En de oppositie natuurlijk waarom dat allemaal niet goed is. Nee. Dus dat, dat gaat inderdaad heel goed. Er is niemand die, uh, die de deur dicht houdt. Dan kan je vrienden maken, denk je, met, in, in politiek Den Haag... met uh, Kamerleden, ministers? Kan je dat worden, denk je? Ik zit nu elf jaar in Den Haag en ik kan naar ingeweten geweten zeggen... dat ik niet op uh, uh, verjaarspartijtjes nee. kom bij, nee. bij politici. Want ja, je moet toch ook gewoon... En zeker is wel een beetje professionele afstand houden. Maar het is natuurlijk wel zo dat je de ene persoon leuker vindt dan de andere. Daar hoef je ook niet Dat is ook helemaal niet, niet raar, natuurlijk. Dat je met de een wat beter kan vinden ja. dan met de andere. Want ik begrijp dat Ferry Mingelen daar wel heel, uh, ik zou bijna zeggen, rigide in was. Die hield ze heel ver van zijn deur. Hè? Om zo objectief mogelijk ja, te blijven, ja, dat, was min of meer zijn. Uh, dat zegt de hij, maar ik zie hem toch ook regelmatig praten ja, met politie. Dus ja. En hij eet ook misschien wel met. Ja, dat, dat ja. weet ik niet. Nee? Dat weet ik niet. Nee. Nee. Maar goed, dat zijn Moet hij dat zelf weten, ja, natuurlijk. Ja. Nou Ieder, ja. Ieder heeft natuurlijk zo zijn eigen manier van uh, het ja. nieuws te vergaren. Maar, maar nou weet jij dat Diederik Samsom gaat scheiden. Niemand weet dat nog. Ja. En dan? Is dat een nieuwsfeit om te brengen? Voor jou? Zeker. Zeker. Omdat hij toen uh, de tijd natuurlijk ook zijn gezin... in, de campagne, in, de, in het campagnespotje heeft gebracht. Ja. Maar ik zou wel met hem uh, bespreken wanneer... Uh, uh, zou je dat uh, willen waarin Was je van plan om dat naar buiten te brengen? Ja. Zullen we dat op die, manier, op die en die manier doen? Dus zo kan je het ook nog doen dat het op een, op een beetje fatsoenlijke manier. Want het is natuurlijk gewoon heel pijnlijk ook, ja. zo'n scheiding. Nou ja, je moet natuurlijk altijd afwegen of, of het zinvol is om, om daar de nieuwsbron van te zijn. Of het inhoudelijk en maatschappelijk relevant is uh, voor jou. Ja, dat is ja. altijd wat je moet afwegen. Bij Jack de Vries was natuurlijk ook. Hè, de toenmalige staatssecretaris ah, van die. De Defensie. Ging er met de rechte, uh, die deed het met een geschikte. Terwijl Jack de Vries zelf verantwoordelijk was voor het protocol waarin stond dat dat toch ja. eigenlijk niet mocht. Ja, dan is het politiek relevant. En dan brengen we we dat. Maar willen we ook weten uh, waardoor uh, het huwelijk van Diederik Samson op de klippen is gelopen? Nee. nee, ik hoef dat niet te weten. Nee. Dat schijnt dat hij een vriendin heeft uit ja. politieke kringen. Nou, dat, is, ja, dat heb ik ook gelezen ik in, de krant, daar, hoor, in de krant, hoor, een deftige krant. Ik heb daar nog nee. geen enkel uh, bewijs voor gezien. Nee. En uh, zij ontkennen nou, dat ja. zelf ook uh, ten stelligste. Dat maakt het ons uit, inderdaad. He? Ja, ik ben daar niet in geïnteresseerd. <laughs> nee, tenzij mevrouw op de achtergrond uh, meegaat schrijven van het politiek programma. Oeh. Ja, als zij invloed gaat uitoefenen. Ja, maar ja, pas op. dan, neem ik, dan neem ik nog aan dat het, dat het, prof, dat het professionals zijn. Ja, dat is ook zo. Als u vragen hebt aan Dominique, deperstribune.nl. We hebben ze al, ik ga ze dadelijk even bij elkaar leggen. Of uh, hashtag Perstribune. En NEC Feyenoord, ja, natuurlijk de wedstrijd van half 1, Ronald van der Geer. 18 minuten bezig. Het is nog altijd 0-0. Ik heb het net al gezegd. Het is een klein wonder. Omdat NEC zo'n grote kans kreeg in misschien de tweede minuut. Met Higden. Toen redding van Mulder. Daarna zijn er mogelijkheden geweest voor Feyenoord. Veel zelfs. Immers, Armenteros. En uh, die jonge middenvelder. Filena. Allemaal zijn ze oog in oog gekomen. Met de doelman van NEC. Allemaal zijn ze in een positie geweest. Waarin scoren mogelijk was geweest. Maar het is tot op heden niet gelukt. En ja, dat is toch wel een kleine teleurstelling. En NEC dat een tijd lang met de rug tegen de muur heeft gestaan. Komt er nu zo waar eens eventjes uit. Maar Feyenoord is eigenlijk... De betere ploeg in de eerste 18 minuten. Alleen nog geen doelpunt. 0-0. NSC Feyenoord. Ja, nu eh, Ron Vergouwen natuurlijk. Als op kop van dit programma aangekondigd. Cassie Kijken, Ron. Terugblik TV afgelopen week. Cassie Kijken met Ron Vergouwen. Normaal kijk ik altijd naar de grote lijnen van een tv-week. Maar deze week viel er weinig lijn in te ontdekken, kan ik u zeggen. Dus eh, ben ik eens lekker gaan letten op tv-makers en gasten die uit de bocht vlogen. Zo was daar één vandaag verslaggever Bart Hettema. Te laat voor een live verbinding, maar Bart werd er wel erg adrem van. Ik hoor niks. Hoor Wij horen jou wel, Bart. Even kijken of je me nu hoort. Bart Hettema in Libanon. Bij Roet, aan de kust. Hoor je mij, Bart? Hi, die speech. Hoe is die gevallen in, in Libanon? Nou, Ik heb niet alle Libanezen gesproken, maar ga er maar vanuit dat ze behoorlijk uh, opgelucht zijn, uh, die Libanezen. Bij de wereld draait door is men altijd uiterst professioneel. Zelfs als een gast op het allerlaatste moment afzegt, dan wordt dat gewoon opgelost. Maar ja, daar moet Matthijs zich natuurlijk wel even in die nieuwe gast inlezen. Ja, wij hadden vanavond gedacht Evie de Visser te ontvangen. Ze heeft hier ook gerepeteerd en toen was ineens haar stem weg. Goede raad was duur. Into the Great White Open is het grote festival afgelopen weekend op Vlieland. Daar speelde Eefje, maar daar speelde ook Bente. En onze muziekredactrice die zag Bente en die dacht, nou ja, misschien woont Bente in de buurt. Zo gezegd, zo gedaan. En nu staat ze hier, klopt dat? Ja, dat klopt helemaal. Ja, ik we wel, zijn, ik we ja, zijn ontzettend klopt. blij dat je er bent. Je bent pas twaalf. Bijna dertien hoor. Nee, maar niet kwalijk. <lacht> Het programma leek trouwens deze week wel iets meer op Matthijs Karre ook het door. Zo zong hij eerst even vrolijk mee met zijn grote held Charles Aznavour. Hell, name, en de volgende dag zong hij de tweede stem bij Roger Whittaker. Oké, okay, ik heb nu twee uitzendingen achter elkaar een klein stukje gezongen. Ik stop daar nu voor de rest van mijn carrière mee. Bij de fragmenten in de tv draait door... is Matthijs trouwens altijd wel heel erg scherp... als de tafel hier tenminste dan geen roet in het eten gooit. De nieuwe clip van ex-Disney-sterretje Miley Cyrus... is op YouTube binnen twee dagen 60 miljoen keer bekeken. Een belangrijke reden voor de massale interesse... is ongetwijfeld dat ze naakt te zien is. Zij heeft niet, gewoon aan. Geef nou niet alles weg. Giel, oh, die gaat er daar nou net om. In oh. het jeugdjournaal geven kinderen hun ontwapenende reactie. Dankjewel. Volgens sommigen kan het nog altijd erger. Ja, zonder schoenen. Kan ook. Sorry. Ja, maakt niet uit. Ook voor society queen Sylvie Meis wist iemand deze week behoorlijk te verpesten. Na haar scheiding met Rafael van der Vaart meidt Sylvie nu als de dood de pers. Maar dat had ze dan ook even tegen haar moeder moeten zeggen. Want die werd door RTL Boulevard gebeld. Iedereen springt erop. Alle kranten zijn net papegaaien. Iemand zegt iets en het wordt één grote plek. Het verspreidt zich en of het nu waar is of niet waar is, dat maakt niemand iets uit. Als ze maar weer wat kunnen schrijven. Ja, het is overigens onbekend of Raphaël na de scheiding wel de kandelaren, de gastendoekjes, de etagères en de dekbedden waar Willem-Alexander en Maxima onder hebben geslapen meegenomen heeft. Beginnersfout hoor ik u denken. Nou, Emmy Award-winnaar Peter R. de Vries... die zit er ook nog wel eens een keertje naast, hoor. En wat bleek, voor één bagatelzaakje, huishoudelijk geweld... werd Tom Hanks, de wereldberoemde acteur, als jurylid opgeroepen. Uh, sorry, de wat? Uh, jongens, spoed eens terug. Voor één bagatelzaakje, huishoudelijk geweld. Ah, huishoudelijk geweld. Ja, dat was die beruchte stofzuigermoord, weet u nog wel. Het was trouwens ook niet de week van correspondent Wouter Zwart... Dit zagen we dinsdag in het NOS-journaal. Heeft die toespraak nog zin? Um, ja, ja, wat moet. <laughs> Sorry, pardon, ik was even de draad kwijt. Uh, um, mijn excuses. Uh, wat ik wil zeggen is dat het een bijna onmogelijke karwei natuurlijk is voor Obama nu. Hè? Want hij moet als het ware een zijn. Tweezijde... Ja, dat was dinsdag en dit gebeurde donderdag. Hoe is dat stuk van Poetin ontvangen daar bij jou? Een van de senatoren die zei hier dat hij bijna braakneigingen kreeg uh, toen hij het allemaal hoorde. En je vraagt je een beetje af, wat is hier nou precies de bedoeling van? Hè? Uh, uh, pardon, uh, wat is hier precies de bedoeling van? Uh, pardon. Ja, ze, ze proberen eruit te komen. De, je, je zei, we hebben natuurlijk voorgesproken... je zei, Poetin slaat eigenlijk... Ja, een blackout. Het natuurlijk vreselijk als het gebeurt... maar het kan natuurlijk iedereen overkomen. Um, tot slot. Voetbal International. Daar wordt al jarenlang om de haverklap kritiek geuit op Louis Vergaal... Maar deze week ging Johan Derksen toch echt een stapje te ver. Dan moet je eens kijken als die juicher uitspreekt. Die verbeter trek op zijn je? Ja, juichen. maar dan Eén moet je naar die mond die. kijken. Dat vind ik beangstigend. Komt hij aan. <lacht> juichen. Nee, ik vind, het echt, uh, ik vind het echt een gevaarlijke gek worden, die man. Je bent echt op dreef vanavond. <lacht> juichen. Ja, Louis van Gaal vloog dan misschien qua volume uit de bocht. Omwille van de kijkcijfers zien we Johan Derksen toch steeds meer een karikatuur van zichzelf worden. En het erge is dat hij daar waarschijnlijk nog over na heeft gedacht ook. En zo'n fout is toch altijd net even iets erger. Kassie kijken met Ron Vergouwen. En u kunt alles wat Ron zojuist vertelde terugkijken... op de deperstribune.nl onderdeel Kassie kijken. Dominique, is dat een angst voor jou misschien ook? Dat je denkt, van, er komt een moment, er kan een keer gebeuren... in een lange loop aan. we zijn helemaal de draad even kwijt. Ja, uit. dat is verschrikkelijk als Erg, dat he? gebeurt. Ja, ja. ja, dat is echt vreselijk. Het is het ook is... heel menselijk. Ja, het is heel menselijk, want je, je bereidt je goed voor. En uh, vaak zijn dingen toch wel wat, wat gecompliceerd. Het is mij gelukkig, voor zover ik me kan herinneren... als ik het niet verdrongen heb, ik geloof het niet, uh, niet overkomen. Wat me wel een keer is overkomen, is dat ik uh, met een camera op het Binnenhof stond. We moesten bijna live voor het acht uur zo. En de camera, die begaf het... En binnenhof, dat Binnenhof was op ongeveer 50 meter van onze studio uh, aan de Hofweg. Dus ik moest een sprintje trekken. Ah. Was op tijd in de studio, ja. maar uiteraard volstrekt buiten ja. adem. En de eindredacteur van het 8 uur is dat. Ah, Dominique, die staat er. Dus we kunnen alsnog wel nu daar op dat ja. onderwerp beginnen. En ik stond met Sascha de Boer in een, in een gesprek. Uh, volledig buiten adem. Ja. Huh, sorry. Ik uh, ben een beetje buiten adem. en nou ja, Mensen zeiden toen, ja, het leek net alsof je een verse nieuws uh, van het Binnenhof ja. had gehaald. Maar nee, dat was toch niet zo leuk. Nee. zeg Dominique, uh, de vraag is van Maria Veenstra Den Haag. Kijkt u Borgen en lijkt het op wat u meemaakt? Oh ja, ja, ja. ja, ja. Ik moet zeggen, we, we zijn nog steeds bezig met uh, serie 3 nu. Ja. Nou, die is echt fantastisch. Echt heel erg goed. En het, het lijkt heel erg op wat we meemaken. Zowel nou, in de politiek. Euh, nou de druk. Nu de dru in die derde serie staat de uh, hoofdredacteur van het journaal. Van het Deens journaal. Enorm onder druk. Vanwege concurrentie. Van het andere net. Uh, maar goed. Er zijn ook allerlei persoonlijke verwikkelingen. Waar, waar hij mee te maken krijgt. Dus die man die krijgt een blackout in een mm -hmm. uitzending. Die leest op de autocue. Oh ja. uh, gaat zichzelf bedanken op de autocue. Nou ja. Om maar even te ja, zeggen hoe, uh, hoe dat overeen kan komen... met de werkelijkheid van wat we net hoorden. Al dat soort dingen zitten in die serie. En het is ja, fascinerend hoe goed, hoe goed dat gedaan ja, is. De vraag van Anne Steffen. Heb je, heb je invloed als journalist op de politiek? Kun je sturen? Uh, je, ben, je, Ook, je, je moet er even over nadenken. Ik oh. weet dat je gelijk wil antwoorden. Maar Ronald van der Geer is urgent oh. te Nijmegen, Ronald. Feyenoord eindelijk op een 1-0 voorsprong net na een uh, aantal momenten van de NEC voor de goal van Erwin Mulder waar de doelman goed optrad. Nu is het Feyenoord aan de linkerkant met Filena die een uh, afgemeten voorzet geeft en dan uh, immers tussen twee drie mannen in net voor het meter gebied kopt hij de bal tegen de raads in. Feyenoord op een 1-0 voorsprong in Nijmegen na 27 minuten. Kun je sturen Dominique, heb je invloed? Nou ja, wat je doet, is je haalt dingen naar boven. Zoals dus we toen met dat premieverhaal. De zorgpremie ik, toen ja De zorgpremie toestand. Als je dingen dan heel ja, erg zichtbaar ja. maakt en je blijft dat doen. Uh, terwijl de politici proberen het zo klein mogelijk te houden. Maar je zegt toch, ja, nee, het is toch wel zo groot als wij denken dat het is met ook het oproer in de VVD en zo. Dan kan het er uiteindelijk toe leiden dat zo'n plan van tafel gaat, dat hebben we gezien. Maar is dat nou omdat ik tegen het plan was? Nee, je hebt het gewoon goed uitgerekend. Er gebeurde gewoon iets daardoor. Ja. Dat is ook onze taak, denk ik. En nu ga je op naar Prinsjesdag. Zonder ja. stukken nog. Wanneer krijgen die? Dinsdagochtend pas? Nee, nee, nee. We krijgen ze pas om kwart over drie. Uh, dus als Tjoo, de ja. minister de, het aangeboden heeft in ja. de Tweede Kamer, het koffertje, ja. dan wordt het pas open. Even naar Frits Wester kijken, RTL4. Nee hoor, want we hebben alles is al gelekt. En <lacht> ik had de meeste plannen okay. het afgelopen week al. Dankjewel. Mooie week. En fijn dat je hier was, Dominique ja. van der Heijden.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 Zometeen verder met de Eredivisie NEC Gijenoord. Ziet er bijna eigenlijk op? Nee, dan wordt hij op de lijn gehaald. Het flitsen in de perstribune en de slotfase 1 langs de lijn. En ook rode aandacht. Terwijl nu 1-0 wordt gemaakt. AZ Go Eagles. En dan 1 koppen en dan is het 2-0. Heerenveen Groningen. Ja, joh, jo. ho, oh. Wat een knap, wat redding. En om half vijf Utrecht RKC. Want daar is het 1-1 geworden. En ook Degenschap de Vuelta, hockey, motorsport en hondbouw. NOS langs de lijn, zometeen om 2 uur. Radio 1.